4 uur. Het NOS-journaal. Nanette Weil. Na wekenlange discussies heeft Radko Mladic gekozen voor een advocaat. die voldoet aan de eisen van het Joegoslavië-tribunaal. De officiële advocaat die Mladic gaat bijstaan. heet Branko Lukic. en die heeft al veel ervaring bij het tribunaal. Begin deze maand barstte de voormalig Bosnisch-Servische legerleider in de rechtszaal in woede uit, omdat hij niet de advocaat mocht inschakelen die hij wilde. Dat was een man die geen Engels of Frans spreekt, wat de twee officiële talen zijn bij het tribunaal. Mogelijk gaat de advocaat Mladic alleen vanuit Belgrado adviseren. De zaak tegen Mladic bij het Joegoslavië-tribunaal gaat in augustus verder. De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy ontmoeten elkaar vanavond in Brussel. De twee zullen proberen tot een gezamenlijke oplossing te komen voor de schuldencrisis in Griekenland. Er bestaat nu nog verschil van mening over de steun van banken. Duitsland en bijvoorbeeld ook Nederland vinden dat de banken verplicht moeten meebetalen aan een reddingsplan. Frankrijk is daartegen. Door de ontmoeting van Merkel en Sarkozy is de hoop toegenomen dat de Europese leiders morgen op een eurotop in Brussel de knoop zullen doorhakken over een nieuwe miljardenlening aan Griekenland. Voorafgaand aan de top debatteert de Tweede Kamer morgenochtend nog met minister De, Ga de Jager in Den Haag. De Kamer komt hiervoor terug van recess. De inspectie voor de gezondheidszorg maakt zich grote zorgen over de patiëntveiligheid in het Maastad ziekenhuis in Rotterdam. De inspectie vraagt zich af of het ziekenhuis de uitbraak van een multiresistente bacterie voldoende onder controle heeft. Vanochtend werd duidelijk dat er weer vier patiënten zijn overleden die besmet waren met de bacterie. Daarmee is het totale aantal opgelopen tot 25. Een commissie onderzoekt of ze ook door de bacterie zijn overleden. Zeven leerlingen van een school in Warfem in Groningen... die zakten voor hun VWO-examen, hebben wel een HAVO-diploma gekregen. Volgens de onderwijsinspectie is dat mogelijk door een maas in de wet. De HAVO telt één examenvak minder dan het VWO. Daardoor kan een onvoldoende van de leerlingen worden geschrapt. De cijferlijst van de zeven leerlingen was wel goed genoeg voor een HAVO-diploma. De wet wordt waarschijnlijk binnenkort gerepareerd. Daarvoor ligt er al een voorstel bij de Tweede Kamer.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A1 Amsterdam naar Apeldoorn. Bij 4003 drie kilometer door een ongeluk, er is één rijstrook dicht. Op de A2 Amsterdam naar Den Bosch, vijf kilometer langzaam rijden tussen Maas en Nieuwegein door werkzaamheden. En op de A7 Zaandam richting Hoorn. Daar staat vier kilometer bij de afwit aan van Hoorn. Daar is een vrachtwagen gestrand en die blokkeert uit de rechte rijstok.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 Met Gio Lippens, Sebastian Timmerman, Steven Dalebout, Aerts Vierhouten, Dionne de Graaf en Tom van Hek. NOS Radio 1. Welkom vijf minuten over vier bij het derde uur van Radio Tour. We zitten in de Alpen. Met een Spanjaard die in Italië in het de Tour de France op kop rijpt, Gio. Ja, het is een uh, compleet internationaal verhaal op deze manier geworden. En uh, dalen is een kunst. Oh, ik kijk nu naar Johnny, Johnny Hogeland en uh, die zie je dan over een paar kasseitjes. Ja, dat heb je wel vaker in de bergen. Dat je ineens in een bocht een aantal kasseien hebt uh, liggen. Dat is toch wel eigenlijk heel vreemd dat ze dat zo doen. Maar misschien is het uh, voor auto's en voor uh, zwaarderverkeer prima... om dan op zo'n kasseien af te remmen. Maar voor een wielrenner is het echt niet fijn hoor. Johnny Hoogland, die had moeten lossen bij de twee achtervolgers... En op die kasseitjes echt vol in de remmen moest. En het ging allemaal maar net goed. Hogeland natuurlijk niet de daler euh, ja, zoals we dat euh, kennen van anderen. Zijn vader Kees heeft dat wel een beetje uitgelegd. Hij is heel hard gevallen. Euh, laatste keer in een uh, afdaling. En is daar toch wel een klein beetje bang van geworden. Het was in de ronde van het Baskeland. En uh, dat merk je toch wel aan de manier waarop Hogeland daalt. We zagen zojuist ook dat uh, de wereldkampioen Thor hussoft. Van de fiets af moesten in het peloton. Hij had een lekke band. Maar dat peloton, dat rijdt op dik acht minuten. van de koploper van Perez Moreno. Dan op één minuut en twintig seconden het groepje achtervolgers. En dan op twee minuten en vijfentwintig seconden. Nicolas Roach en Kevin de Weert. die Johnny Hogeland dus achter hebben gelaten. Grote verschillen dus in deze bergetappe. Maar wat gebeurt er allemaal bij die achtervolgers? Zijn het er eigenlijk nog dertien? Of zijn het er gewoon weer twaalf? Het zijn er weer twaalf van Bouke Mollema. Die heeft uh, weer van achterwiel moeten wisselen. Dat was dus dat wiel wat hij van de neutrale materiaalwagen eerder kreeg. Sloot daarna weer aan in deze hele mooie, brede, prima lopende afdaling van Sestriere. En toen zagen we hem weer langs de kant van de weg staan. Dat gebeurde allemaal in Venestrel. Inmiddels zijn we ook door het dorpje Depot heen gekomen. Dat betekent dat we inmiddels meer dan 140,5 kilometer hebben afgelegd. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat uh, dat wiel van die neutrale materiaalwagen niet helemaal lekker liep in de fiets van uh, Mollema. Misschien is het wel aangelopen ...of zaten er andere kransjes op waardoor het schakelmechanisme niet goed meer ging... ...en dat Mollema daardoor opnieuw heeft moeten wisselen. Dat kan natuurlijk ook. In ieder geval keert hij nu weer terug bij de achtervolgers. We hebben dus weer 13 achtervolgers op die ene koploper Ruben Perez. Goedemiddag! Tom van het Hek tot half zeer. Oh nummer Robert Palmer met Best of Both Worlds. En Gio, best of booswils, klimmen. Maar je moet ook kunnen dalen. Hè? Dat is voor deze dagen de Tour belangrijk. Dat is ineens een behoorlijk thema in deze Tour. Met name door de klachten van Andy Schlek. Die vindt dat afdalingen eigenlijk niet in de Tour de France horen. Maar de Belgische voorzitter van de jury heeft daar vanmorgen toch wel heel adequaat op gereageerd. Die zei, ja als je nou eenmaal klimmen in het parcours opneemt, dan zul je toch ook moeten dalen. Het hoort bij de sport. En dit zijn de woorden van een slecht verliezer. Nou, dat is duidelijke taal van een voorzitter van de jury. Kijk naar het peloton en georganiseerd afdalen is trouwens ook een kunst, want de mannen van Garmin hebben zich mee op kop genesteld en die hebben daar het tempo hoog willen maken. Zelfs Tyler Farrar zagen we zojuist op kop rijden. We zagen ook Navardauskas, Ramundas Navardowskas. Die zagen we daar op kop rijden. Allebei mannen van Garmin samen met een mannetje van de Europka-ploeg, Maar ze keken om... En zagen in de verste verte geen peloton meer komen. Ze hadden zich helemaal losgereden van het peloton. En dat schiet natuurlijk ook niet op. Je zag ze zelfs een beetje van die bewegingen met de armen maken. Van jongens, wat is dit nou? Waar zijn we nou met z'n allen mee bezig? Willen we dat gat nog dichtrijden of willen we dat niet? Ik denk dat het gewoon niet gaat gebeuren. Sterker nog, ik weet het bijna wel zeker. Want acht minuten en tien, dat gaan ze zeker op dat slotklimmetje die... Uh... Slotkind de Pramartino van tweede categorie gaan ze zeker niet meer dichtrijden. Acht 8 minuten en 10 seconden op die ene koploper. Die daalt trouwens als de beste. Want hij neemt gewoon anderhalve minuut voorsprong op de 13 achtervolgers. Met daarbij dus die twee Nederlanders, Bouko Mollema en Charlingi. Ook Leukemans en Bozic daarbij. Maar die komen geen spat dichterbij. Sterker nog, ze zien gewoon de Bask zien er ogen wegrijden. En dat geldt eigenlijk ook voor het trio achtervolgers. Die de hele tijd op zo'n minuutje. Blijven schommelen van de 13 mannen voor een Roach, de Weert en Hogeland. Hogeland inmiddels wel weer aangesloten, krijgen we te horen. Via de tourradio. Hij zou een mechanisch probleem hebben gehad. Heeft even met de ploegleiding achter het trio gesproken. En heeft dus inmiddels alweer aangesloten bij die twee mede-achtervolgers. Had dus niks te maken met de angst. Maar goed, we kunnen het ons wel voorstellen. Want in Baskeland ging hij er heel hard uit. Hij was een beetje weer op de weg terug. Ja, toen werd hij door die auto samen met werd hij van de weg gereden in een van de eerdere etappes in deze Tour. Johnny Hogeland is in de achtervolging. Maar die achtervolgers, ja, ik ben toch benieuwd. Hè, komen ze nu nog wel een beetje dichterbij of wachten ze gewoon tot die klim? Ja, ze doen er alles aan. Maar eh, dichterbij komen doen ze, niet, doen ze dus voorlopig niet. Met die anderhalve minuut achterstand. En eh, wellicht dat er wel wat zijn hoor, in die kopgroep. Die denken, straks op de klim wagen ik mijn kans. Want het is natuurlijk met eh, meer dan zes kilometer, meer dan zes en kilometer zelfs wel een klim van lengte en als je goed kunt klimmen, bijvoorbeeld zoals Cazaar of zoals Chavanel, al is Chavanel niet helemaal fit in deze tour, of natuurlijk zoals Bauke Mollema, laten we dat niet vergeten, dan heb je daar wel de eh, tijd als het ware om iets te gaan eh, proberen in de tegenaanval. En wat heb ik te doen met de Italianen in al die plaatsjes waar we nu doorheen gaan, zoals nu ook weer het plaatsje Castel del Bosco. 148 kilometer hebben we dan eh, afgelegd. Want die hebben daar eh, uren staan wachten waarschijnlijk op de Tour. Leuk, de Tour komt een keertje langs op weg uh, dus, uh, door Italië naar pinerolo Eerst dus die reclamecaravaan en dan is het zoef, komt er een pas voorbij. En dan zoef, zoef, zoef, zoef komen al die achtervolgers voorbij. Want het gaat hard op deze brede weg. Ruim boven de 90 kilometer per uur zien wij daar de achtervolgers rijden. Die een beetje los van elkaar rijden in de achtervolging op die ene pas die er nog altijd voor rijdt. Ruben Perez, de koploper van vandaag. Aard Dagelijks praten wij uiteraard ook over de etappes. We kijken weer naar een etappe met een prachtige groep... en mensen waar we het zo even over hebben. Maar gisteren hadden we ook nog een tweede wedstrijd in de wedstrijd. Verwacht je die weer op die laatste call en dat kleine afdalingje? Verwacht je zoiets zo zo zo als gisteren? Ik verwacht zeker weer, wederom een uitval. En, en wederom ook een poging, uh, niet één keer, maar twee keer... om te kijken wat, uh, wat er gebeurt. Uh, het is wel... Beter weer, warmer weer. En dat is wel weer in het voordeel van degenen die gisteren het even te koud hebben gehad. En daardoor een beetje blokkeerden op die klim. Um, dat, dat meegenomen, maar ze gaan zeker niet uh, daar dat laten liggen wat ze gisteren hebben gezien dat mogelijk is. Met de afdaling die naar dat stadje en de finish toe gaat. Hebben ze toch de zwakke kant ontdekt van, uh, van Frank en Andy. En daar gaan ze zeker nog een keer gebruik van maken... om te kijken of ze dat uh, kunnen forceren om nog wat extra secondes te pakken. En dan zijn Contador en Evans uh, vandaag vrienden en morgen vijanden? Zo is het. Zo ja. is het. De ene dag uh, doe je het samen... de andere dag uh, ben je tegen elkaar. Als we dan nog even ons richten op het koersloop zoals het nu is... want dit is dan hopen en speculeren straks op die slotklim van de tweede categorie... je een hele grote groep wegrijden... dan rijdt die Ruben Peres. die denkt op een gegeven moment... het gaat me niet hard genoeg. Het is wel gedurfd hè, met zo'n lang stuk nog te gaan. Ja, zeker. En hij heeft al verschillende pogingen gedaan deze Tour. En ja, voelde zich dus toch niet op zijn gemak bij zo'n grote groep. En er waren waarschijnlijk ook wel een aantal renners... wat we in de voorgaande uren ook al gezien hebben... die, die even wat minder op kop reden... die, die met alleen maar met hun hoofd bij het laatste klimmetje zijn. En ik denk dat hij daar een beetje gebruik van heeft gemaakt... om te denken van ja, het laatste klimmetje is allemaal mooi. Ik ga de klim daarvoor al aan. En probeer dan al een behoorlijk gat te forceren... om dan ja, vooruit te blijven. Dat is toch op, op zich niet eens zo slecht gedacht. Alleen... Het is wel een hele lange afdaling met een hele grote brede wegen. En dan moet je je eentje toch wel heel erg je best doen om de kopgroep voor te blijven. Maar voorlopig lukt hem dat. Gisteren reed Mollema de hele tijd tussen het peloton en een kopgroep in achtervolging. Vandaag doet Hogerland dat. Ja, van Mollema zeiden ze dat het niet zo slim was. Wat is het van Hogerland? Ja. ja, ook niet zo slim. Hij neemt het stokje over van Bouken. Hij kan zich gewoon niet bedwingen. Hij, hij weet dat hij beter aan het rijden is. Dat heeft hij ook gezegd. Hij zegt, ik, ik, ik voel me al beter. Ik, heel langzaam begin ik weer een beetje... Terug die tweede versnelling op de klim te hebben. En ja, dan zit hij in de weert gaan en de rood gaan. En dan kan hij ze gewoon niet blijven zitten en wachten op morgen of overmorgen. En dan ja, dat bloed kruipt waar het niet gaan, gaan kan. En nog één uh, woordje die de weert, die staat twaalfde in het algemeen klassement. Die rijdt een minuut of vijf voor alle klassensrijd Die maakt een heel stiekem sprongetje. En dus sommige mensen denken, is dat nou zo belangrijk? Maar top 10 is een belangrijke plek hè, om erin te komen. Tour de France, top 10 rijden, algemeen klassement. Daar staat je naam voor eeuwig in. Die wordt overal gepubliceerd. En dat is uh, zeker een uh, ja, vernoemenswaardig. En ook voor hem een hele belangrijke stap. Mocht hij dat uh, kunnen bewerkstelligen en ook vast kunnen houden de komende dagen. Dat is, toch, dat is hem waar hij voor naar de Tour gegaan is. Om bij die eerste team ja. terecht te komen. Dus voor hem is het uh, absoluut een, uh, een ding. En dat is ook voordeel van John. Hij hoeft ja. niet op de kop te komen. Nee. Dat doet uh, Kevin de Weert, dat doet de Weert wel. Goedemorgen. Goedemiddag. Bij vakantielijs spreek ik met Sabrina. Ja, ja klopt. Ja. Het lijkt me ook ja. wel goedemiddag inmiddels, uh, Floris van te horen. Want het is 18 minuten over 4. Nee, We onderzoeken dagelijks het, genoegd het, genoegd. het toergevoel. Vrije, uh, zo te horen vrije. ben je bij een sponsor aangeland. Zo te horen ben ik bij een sponsor aangeland. Waarvan uh, twee renners uh, voor haar rijden. En eentje dus uh, met een... Uh, ja, een, uh, misschien wel een hopeloze poging bezig is. Uh, wat uitgesproken is door een renner die hier zijn laatste jaar heeft beleven. Want inderdaad, uh, vakantie is uh, waar ik ben in Eindhoven. Het hoofdkantoor, um, ja, als ik om me heen kijk, uh, het toergevoel. Ik zie nergens televisies, ik zie ja. ook nergens fietsen staan. Er hangen geen shirtjes. Z zijn ze gewoon aan het werk, ik... Floris, daar? Nee, maar Tom, <laughs> weet je, uh, er is één plek in Nederland... waar ze heel blij zijn met deze slechte zomer. Ja, dat is hier hè? Dat, dat klopt voor uh, een groot gedeelte, ja. Want het is druk en dat is de reden dat er hier geen toegevoel is op de werkplek? Op de werkplek, inderdaad, uh, wat minder. Omdat de mensen heel druk bezig zijn uh, met de telefoons beantwoorden voor de last minute uh, boekingen. En vandaar dat er inderdaad uh, daar uh, geen tv's bij horen, want uh, dat, uh, dat leidt uh, af. Maar het toergevoel bij vakantie is een goed gevoel, denk ik. Is Absoluut heel groot aanwezig en dat, dat geldt voor iedereen die hier werkt, zowel in Nederland als op de andere kantoren. En dat proberen we ook dagelijks met elkaar te communiceren. Er zijn verschillende dingen die we daarmee doen. We hebben een intern krantje, de Selay dus Times zoals wij het noemen, waar we elke week niet... En weg lijkt de verbinding, dus het toergevoel valt even helemaal weg. Aart eh, Vierhouten, dan praten wij rustig even verder. Um, uh, Hoogland is dat uh, moet je ook van je ploegleiding toestemming krijgen. En er zaten er al twee in de kopgroep, maar zoals we gedacht hebben... met name Bozits, die gaat niet meer mee omhoog, toch? Laatste laatste klim klip, of wel? Nou, ja, dat is wel de kracht van Bozits eigenlijk. Dat die, mocht hij een dag op staan hebben, dan kan hij wel degelijk een klimmetje overkomen en, en mee zijn... En het grote voordeel voor hun wel is op dit moment... zij hoeven niet meer op kop te komen. En dat doen ze ook niet meer. Ze blijven in het wiel, ze komen niet meer aan de leiding. Ook leukemans niet meer. Ze hoeven alleen maar naar achter te wijzen en zeggen... Hoogland komt eraan. Dus in dit opzicht, Hoogland laat zich meevoeren door de weer. Die komt niet op kop. En aan de voorkant komen ze ook niet op kop. Dus het is, wat dat betreft nog niet eens zo gek bekeken. En het is alleen de vraag van... ja is dat genoeg om over de klim heen te komen. Het gat zo groot uh, ja. was. En, en Perez die maar stand houdt en stand houdt. He? Ja, die doet het zeker goed. Het blijft gewoon constant een constante minuut. Dus um, Hopelijk kan hij de voet van de klim eventjes uh, die tweede adem vinden. Want dat gaat het moeilijkste plekje zijn voor hem. Die eerste kilometer omhoog. En dan kan die groep wel eens heel snel gaan aansluiten. Maar het leuke is, in die groep daarachter zal iedereen denken... ik heb nu haast, dus die zit er niet meer in één tempo. Die zal snel het één uh, rijden, die groep. Nou, de, de, ja... Twee man niet op kop komen rijden. Dat begint in die groep ook al een breedje te breken. Want dan weten ze dat er twee mannen op Vinkertouw ja. zitten. Die niet hun energie verspillen. En zij wel. En dan ja, één keer uithalen op zo'n klim. Dan sta jij te kijken. En dan heb je die jongens netjes naar de voet gebracht. Dus er speelt nu van alles door die hoofden heen. Van die renners die vooruit zitten. Wat is nu mijn beste tactiek? En hoe moet ik hiermee omgaan? En dat, dat houdt ook een beetje in. Waarom Perez nou echt vooruit blijft rijden. Omdat die groep erachter toch een beetje ja. verdeeld is. En die hebben niet allemaal meer één doel op dit moment. Want er rijdt er alleen voorop? Uh, ja, wat gebeurt erachter nu? En wij willen het wel weten, want we naderen die klim, al, Gio. Hè? We naderen die klim, maar de voorsprong van Perez op de 13 achtervolgers wordt wel kleiner hoor. 1 minuut en 4 seconden de 3 drie... Daarop rijdende achtervolgers. Om het maar eens even taalkundig ingewikkeld te zeggen. Die zitten op 2,35 van Perez, Roach, De Weert en Hogerland. Maar uh, Perez, ja, hij heeft een gaatje. Maar of dat voldoende zal blijken te zijn. om straks hier de overwinning te pakken. dat uh, waag ik toch nog wel uh, te betwijfelen. Er zal zeker vanuit uh, de achtergrond nog iets uh, gaan gebeuren. En dan denk ik uh, met name natuurlijk aan Sandy Cazar. Zo iemand die zou dat eventueel kunnen doen. Misschien wel Jonathan Iver, Geen idee. Bouke Mollema... maar ja. Ja, je hoopt het maar. Maar uh, dit is gewoon een unieke kans voor de mannen die in die eerste grote groep zitten. Om een etappe te pakken in de Tour de France. Want zoveel kansen krijg je niet hoor in je leven. Zij kunnen het uh, allemaal gaan doen. Perez inmiddels op uh, 19,4 kilometer van de finish. 1 minuut en 2 erachter dus. Die achtervolgers dan op 2,35. Die drie man met Johnny Hogeland erbij. Pidde op 7,28. Dat gaatje wordt wel wat kleiner. Maar echt veel kleiner wordt het ook alweer weer niet. Perez, één overwinning geboekt in zijn carrière, toevallig vorig jaar in mei in de Bayern, Roenvaart toen won hij een etappe en verder gewoon helemaal niks gewonnen in zijn leven Goh, het zou het zijn voor hem als hij hier uh, in Pinerolo in Italië, een overwinning zou pakken. Opvallend trouwens ook als je gewoon kijkt naar de samenstelling van die achtervolgende groep, de koploper zelf de drie achtervolgers daar weer op geen enkele Italiaan erbij. Mannen zitten jullie te slapen op de fiets? Hebben jullie het gewoon laten lopen om die kans te pakken om bij die eerste aankomst in Pinerolo? ooit in de geschiedenis in de Tour gewoon eens even een etappe over de te pakken. De rest dus nog steeds los, maar ze was die achtervolgers nu voor het eerst binnen de minuut. 55 seconden is het verschil op 20 kilometer van het einde. Ze komen dichter, ze komen dichter. De groep met Maarten Cialinghi, met Bouke Mollema, die nu op een weg rijden. Het lijkt wel een racebaan. Ze hebben er twee banen van gemaakt, maar dat had je met gemak drie banen kunnen maken. En zowel links als rechts van de weg. Een uh, vangrail van, uh, nou zo'n vier vangrailen hoog, om het zo maar even uit te leggen. Geen publiek hier. En zo dendert die kopgroep richting Ruben Perez. En krijgen ze er weer hoop in. Er wordt uh, nog weer wat uh, uh, bevoorrading uitgedeeld. Nu door de ploegleider van Julien Alvarez de man van covid En laten we ze nog maar een keertje noemen. Het zijn alle. Chalingi dus met Mollema namens Rabobank. Dan Fofanov, Buravjev, Amador, Hagen. Niet vergeten, gisteren in aanval. Nu weer Kazaar dus. Elvarez noemde ik al. Leukemans en Bozits van Vakanceleij, Hiver, Paterski en Silver Chavanel, de Franse kampioen. Dat zijn de achtervolgers op die eenzame koploper Ruben PRS We rijden nu een beetje van rotonde naar rotonde. En ze merken, je merkt het gewoon, dat de finale dichterbij komt. En je merkt ook aan het rijden in die achtervolgende groep dat zij via de communicatie hebben begrepen dat ze weer dichterbij komen. De nervositeit neemt toe, terwijl Fovanov daar als eerste weer... De volgende weg linksaf opdraait. Jan handen af in zijn wiel. Op jacht naar die Bas. Op jacht naar Ruben Perez. Verbinding met Sebastian Timmerman is mooi. Hè? Echt zo'n live bergverbinding. Af en toe valt die weg. Maar met Eindhoven-Vloris van Horen viel die even helemaal weg. Toen je bij het toergevoel was aangeland. Hè? Maar nu is alles hersteld. Maar ook die verbinding is hersteld, Tom. En uh, kunnen we eventjes verder praten over het toergevoel bij Vakant Solij, uh, Waar ze dus niet kunnen kijken omdat het zo druk is met last-minutes reis en alles, en alles. Maar uh, de sponsoring, uh, Karin Becks is van de sponsoring. Uh, is dit wat uh, de verwachtingen waren? Ja, uh, we hadden gehoopt op een etappe-overwinning. Ja, de, de uh, er is nog kans dat die komt. Maar de aandacht die we krijgen en de, de manier waarop ze fietsen... dat is echt geweldig om te zien hoe het team het doet in de Tour. Wat maak je er zelf van mee, van zo'n Tour de France? Nou, ik ben toevallig afgelopen weekend twee dagen in Frankrijk geweest. Dus dan, ik bedoel, afgelopen week hebben we hier natuurlijk op kantoor... en thuis gevolgd uh, ja, wat er uh, allemaal gebeurt in Frankrijk. En dan is het ook erg leuk om te plaatsen te gaan kijken wat, uh, ja, hoe het daar allemaal gaat. Want die hectiek die je hier eigenlijk half mee krijgt wel uh, nou, wat mensen ervan denken en wat ze ervan vinden... en hoe het team ineens gaat leven, zie je daar te plek ook. Doordat er heel veel mensen bij de bus zijn, uh, bij het hotel van het team. Ik bedoel, het team leeft niet alleen hier in Nederland... maar ook te plekken uh, bij de Ronde van Frankrijk. Uh, Jean Gerards, u gaat uh, komend weekend uh, naar Frankrijk, naar de Tour. Even uh, als, als marketingafdeling, de naam van Consulij... is hij uh, bekender geworden hiermee, met deze Tour? Nou, wat we als doelstelling hadden om daar Europees een grotere bekendheid mee te krijgen, dat is zeker waar. Nee, niet alleen met de Tour, maar de Tour is wel het hoogtepunt, denk ik, van het wielerseizoen. En uh, ik merk bij onze kantoren in het buitenland met name ook, dat je daar uh, de naamsbekendheid uh, zien drogen ziet groeien. En wat is nu het bekendste, kanselij of Hogerland? <laughs> ik denk dat dit dat deze, op dit moment uh, Johnny Hogerland is. Oké, okay. Johnny Hogeland dus uh, en nu ook weer uh, in de aanval. Dus wat dat betreft uh, kan het niet op uh, voor Vakantse Zij hebben een goede tour en dus hebben ze hier een goed tourgevoel. En dat was het tourgevoel daar vanuit Eindhoven. Wij gaan zo direct terug naar het tourgevoel in Frankrijk. Maar eerst gaan wij naar iets heel anders. Radio 1, het NOS-journaal. We hebben het heel klein beetje naar voren gehaald. Hier zijn de hoofdpunten met Nanette Wel. De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy proberen vanavond in Brussel een oplossing te vinden voor de Griekse schuldencrisis. Ze hebben een meningsverschil over de rol van de banken. Merkel vindt dat ze moeten meebetalen en Sarkozy niet. Morgen is in Brussel een eurotop. Door een gat in de wet hebben zeven leerlingen van een school in Warfen in Groningen een HAVO-diploma kunnen krijgen toen ze waren gezakt voor hun VWO-examen. Ze hadden één onvoldoende, maar genoeg voldoendes om in aanmerking te komen voor een HAVO-diploma. Het gat in de wet wordt binnenkort gerepareerd.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 En de Belgische koning Albert heeft in een emotionele tv-toespraak... de noodklok geluid over het uitblijven van een regering. De kabinetsformatie in België duurt al meer dan een jaar. Met gebalde vuisten waarschuwt de koning... dat de impasse leidt tot ongerustheid en onbegrip bij de bevolking. Nou, dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Willemijn Hubert. Het is wisselend bewolk vandaag en af en toe valt er een bui. En soms is het een stevige bui met ook onweer. Het is zo'n 20 graden. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Heel lokaal kan er nog een kleine bui vallen en het koelt af naar 11 graden. Morgen is er met name in het noorden van het land zon. In de rest van het land is er meer bewolking en vooral in het midden en zuiden vallen er buien. Ook dan met onweer. De wind is meest matig uit noordelijke richting en de maxima liggen morgen op 22 graden. De dagen erna houden we wisselvallig en overwegend koel weer met vooral zaterdag en zondag buien en veel wind. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 12 files... bij elkaar opgeteld bijna 50 kilometer. Een paar opmerkelijke files onder meer op de A7... zaandam richting Hoorn, 9 kilometer tussen permanent... en de afwit A van Hoorn. Dat komt door een vrachtwagen met pech... die blokkeert uit de rechter rijstrook. En op de A7, maar vanuit Den Oever richting Heerenveen... staat een auto in brand bij Zurich... en er staat inmiddels een file van 2 kilometer. Verkeer in de regio Rotterdam heeft erg veel last van hevige zware buien. Vooral op de A20 naar Hoek van Holland. Daardoor staat er 6 kilometer... Tussen Kloopend Gouden en Rotterdam Prins-Alexander. Daar zijn twee rijstoken dicht. Als je nog in de regio Gouden rijdt, kun je het beste omrijden via Den Haag. Op de andere rijband, daar staan de file van 3 kilometer. Het is sale bij Swiss Sens.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 Het album van Ben Lonkel Soul is nu overal verkrijgbaar. Ze zijn begonnen aan die klim en de weg is geloof ik iets smaller, Rio. Jongen, jongen, jongen, ja. jongen. Een heel smal weggetje door de bomen heen. En ik heb die afdaling dus al gezien. Nou, ga ervan uit dat die afdaling net zo smal, of misschien nog wel smaller is dan de klim. Dan ligt het tempo ongeveer drie, vier keer zo hoog als dat het nu ligt. Want geloof maar dat daar in een razende afdaling de renners straks naar Pinerolo gaan rijden. We hebben nog steeds één koploper: Perez Moreno. We hebben één achtervolger: dat is Fofonov, Dimitri Fofonov van Astana. Want die is weggesprongen bij de achtervolger. Dan hebben we die groep van 12 man met Mollema en Chalingi. Dan het groepje met Johnny Hogeland. Hogeland Roach en de Weert. En het peloton, het peloton is tempo aan het maken. Het is alsof we op weg gaan naar een massasprint. De ploegen manoeuvreren zich naar voren. Maar het zijn niet de ploegen van de sprinters. Het zijn de ploegen van de klassementsmannen. We zien rechts van de weg team Leopard rijden. Met natuurlijk de broertjes slecht erbij. Dan zien we de ploeg van Cadel Evans tempo maken. Ook daar mee voorin. Nee, het gaat straks allemaal ontploffen op die kol. Het verschil tussen de koploper en het peloton zes en een halve minuut. Nou dat verschil zal in no time zal dat dichtgereden gaan worden. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat ze vanuit die achtervolgende groep zomaar het peloton dichterbij laten komen. Nee dat kan ik me ook niet voorstellen. Achtervolgende groep nu uh, dat hele smalle weggetje onder de bomen doorrijdt. Dat zal uh, de verbinding uh, van mij ook niet altijd ten alle goede komen. Maar die weg met de bomen die is er bijna voorbij. En de kopgroep waar uh, Maarten, Tjalingi uit kwijt zijn inmiddels. Chalingi is gelost uit het uh, groepje waar nu Chavanel uit demareert. Die krijgt uh, zo te zien leuke mans met zich mee. Mollema zit er nog bij. Mollema zit er nog bij, Waar de laatste ja. woorden van uh, Sebastian Tieman. Aart Vierhouten, als wij kijken, euh, dan is klimmen mooi... maar die voorbereiding die nu in dat peloton is... om van die smalle weg euh, niet achterin te zitten... dat is ook fenomenaal om te zien. Hè? Dat is allemaal goed bestudeerd van tevoren? Ja, zeker. Dat is een, dus, dus, ja, het is een snelbaan naar beneden... Wat, uh, wat Sebastian heel duidelijk aangaf. En dat is het ook. En je ziet de peloton ook gewoon bijna twee minuten dichtrijden rijden... In, in, in 15 kilometer tijd. Zo hard gaat het dus in het peloton op dit moment. En die rijden daar echt 65 kilometer duur om maar als eerste rechtsaf te slaan aan de voet van de klim met je kopman... En op een klim al uh, 50 of 100 meter achter zijn. op het moment dat je te ver achter in het peloton zit. dan moet je al heel veel goed maken aan de voet van de klim. En dan, ja, dat kruipt toch, dat kost je energie. Dat wil je alleen maar gebruiken om uh, te demereren of te reageren op demerages. Dus je wil als ja. kopman als tweede de bocht om als kan. En de Slekjes zijn iets beter voorbereid dan gisteren. Zo nou ja, zij hebben het grote voordeel met Cancellara. dat is natuurlijk hun, uh, hun, ja. hun machine die voor hun neus rijdt op dit moment. En die zal hem wel uh, duidelijk afzetten aan de voet. Men, de rest volgt. We verheugen ons als peloton bij de komt. De Radio 1 Tour Top 100. Nummer 18. Ici Radio Tour de France met Michel Fugain. Le printemps est arrivé sur ta maison. Is de Franse muziek mooi? Maar de aanleiding is de koers trio. Ja, er gaat van alles gebeuren. We hadden een valpartij in het peloton bijna vooraan. Rob Ruig op het moment dat ze de klim opdraaien. De Pramartino gaat ruig in de bocht. Voor de klim gaat hij onderuit. En nu kijken we dan maar meteen naar tempo dat in het peloton hoog gehouden wordt. En we zien daar Ruben Perez rijden. Met achter hem in ieder geval ook Bouke Mollema. Sandy Kazar zit daarbij. Vofonov. Nou ja, we hebben een aantal achtervolgers, maar ze komen wel dichtbij nu hoor. En dan ben ik benieuwd of Rob Ruig weer gewoon in dat peloton kan, uh, kan inschuiven. Want hij was natuurlijk wel een man die ...weer snel op de fiets zat. Je kon hem uh, snel weer in dat peloton uh, naar voren zien schuiven. Maar ja, dan moet je ook maar weer helemaal bij de eerste mannen komen. Het is gebeurd met de vlucht van Peres. Het is gebeurd met uh, die vlucht. Hij krijgt dus uh, Mollema onder andere op visite. En dat groepje met de achtervolgers is helemaal uit elkaar gespat... ...op deze laatste klim van de dag op die Pramartino. Ja, en gisteren was er kritiek van Andy slek op die afdaling... Uh, ...van dat laatste coachje voor uh, de finish in GAP... Maar je kunt ook kritiek hebben op deze beklimming. Want het ziet er allemaal prachtig uit. Je rijdt langs prachtige huisjes. Door prachtige, ja, kleine, hele kleine dorpjes. Langs prachtige natuur. Maar de weg is zo verschrikkelijk smal. Dat het zelfs voor de ploegleiderswagens alleen zo nu en dan al behoorlijk manoeuvreren is. Om gewoon op een normale manier naar boven te rijden. Smalle weg dus in de finale van de koers. Waar Ruben Peres dus is bijgehaald. Door dat groepje met, als ik het goed heb gezien, bouw allemaal. Ja, maar het is geen groepje. Meer. Het is Sylvain Chavanel die in een eentje de vandoor is gegaan. En hij heeft een lichte voorsprong. 15 seconden op de achtervolgers. En ik kijk nu ook naar uh, Cadel Evans die daar uh, voorin zit. Met een hele grote groep daar in het wiel. Hoor. De broertje Schlek uh, keurig in het wiel. Frenk als eerste. Dan hebben we Andy hebben we er ook nog uh, achteraan rijden. Wie zien we daar uh, verder? De gele trui natuurlijk van Thomas Verclaire. Maar Chavanel is los. Hey, en daar komt de uh, Boerson Hagen aan door de bocht. Die maakte de aansluiting met uh, Sylvain Chavanel voor. Vorig jaar twee overwinningen in de Tour, waaronder een hele mooie naar Station de Roes in de Jura. Maar nu uh, is hij in ieder geval uh, op kop, rijdt hij met Boazon Hagen in het wiel. We hebben nog 11,5 kilometer te rijden. De voorsprong van Chavanel op het peloton, 5 minuten en 22 seconden. De voorsprong van Chavanel en uh, Boazon Hagen op de achtervolgers met Mollema, 14 seconden. Kom maar. Wij gaan hier even verder praten. Aart, het, uh, het ontploft wel. Maar uh, dit lijkt er toch niet op dat we in het peloton uh, klappen gaan vallen? Nou, ja, wat we wel zien is dat voor het eerst eigenlijk BMC het heft in handen neemt. En echt volledig tempo maakt. Vanaf de voet tot aan uh, dat ze nu al nog steeds aan het klimmen zijn. Dus uh, Cadelle heeft wel heel duidelijk aangegeven: rij alles uit de kast. En dan blijf ik wel over. En dan kijk ik wat er gebeurt. En misschien valt hij zelf al aan. Dat, dat is ook nog een optie. Hè? En de, hij voelde zich ontzettend goed gisteren. Hij was eigenlijk zelf een beetje verbaasd hoe makkelijk hij kon te door kon volgen. En dat geeft hem ook weer vertrouwen. En hij riep natuurlijk nadrukkelijk, ik hoef niet aan te vallen. Dat is een mooie manier om misschien eh, als om het toch toch te doen. een soort <laughs> verrassing <laughs> ja. te doen. We zien overigens alle klassemensrenners eh, in actie. Rob Ruijg even onze beste Nederlander een uiterst ongelukkig moment. Hij was snel op de fiets, maar je bent natuurlijk wel even helemaal uit ritme. Ja, zeker. De rest die, die dennen door, die gaan uh, met 35-40 de bocht om. En die vertrekken naar de voet van de klim. En hij moet helemaal uit stilstand op zijn fietsje klimmen en, en weer beginnen. Dus... Ik hoop dat het nog even stilvalt voor hem. Dat hij toch even die tweede adem kan hebben om hem aan te sluiten. Maar voorlopig gaat hij dat er wel, uh... zit, zit hij nog aan zijn stuur te trekken. Ja. En hoe is het vooraan, Guillaume? Ja, daar hebben we een Noor op rijden. De man die gisteren tweede werd. Die in de sprint toch min of meer geflikt werd. Door, uh, door Thor Husoft en uh, zijn ploegmaat Die daar een prachtig spelletje Hesjedal die daar een prachtig spelletje speelde met Boas van Hagen. Maar nu is Boas van Hagen los. Ja. Hij kan dit gewoon. Hij kan aanvallen. Hij kan uh, ook prima dalen. Dat hebben we gisteren gezien. Hij kan prima sprinten. Het is een hele complete renner. Ook goed in de klassiekers. Deze ja, nog steeds jonge Noor. Want dat is hij nog steeds natuurlijk. De man van Team Sky. Hij is los van de rest. En rijdt nu in zijn eentje. En dan uh, heeft Chavanel moeten loslaten. Die rijdt nu achteraan in het groepje met Bouke Mollema. Ja, Tjalinki die waren we al lang kwijt. Maar Mollema daar in een groepje van een man of acht. Mouravjev is de laatste man in dat uh, treintje erachteraan. En dan kijk ik weer naar het peloton. En dan zien we daar het peloton Basso in het uh, tweede wiel. Met een uh, ploegmaat die uh, daar het uh, tempo hoog maakt. En uh, dan uh, kijken we verder naar achter. We zien in ieder geval de gele trui. We zien de bolletjes trui van Jelle van Endert. We zien uh, Cadel Evans daar nog uh, keurig uh, bij zitten. En dan ben ik toch benieuwd of ik daar ook nog Rob Ruig kan zien. Ik kan hem niet helemaal goed zien. Nee, de broertjes Schlek zitten er nog steeds uh, bij. En dan gaat Javanel weer hoor. En dan moet Mollema gewoon proberen aan te sluiten. Dan hebben we het weer over de eerste groep achtervolgers. Ze rijden op zeven seconden van veld Boas hagen Alles is nog mogelijk daarvoor in. Daarachter is het gevecht om de gele trui natuurlijk losgebarsten in dat peloton. Maar daar vooraan gaat het gebeuren. We weten ook dat Roach en de Weert op twee minuten en vijftig seconden van de koploper van Boas hagen rijden en dat Johnny Hoogland daar heeft moeten lossen. Maar we hebben één man eh, nog steeds aan kop van de koers. En dat is Edvald, Boasson Hagen. wat zie jij? Wij zien uh, het uh, achterwerk van uh, Leukemans. En in de vette zagen we net uh, Edvald, Boasson Hagen daar rijden. Terwijl Leukemans verwoede pogingen doet om terug te keren bij het groepje met de achtervolgers. Waar die heel langzaam en zeker uit werd uh, gelost. Datzelfde geldt trouwens ook voor de man die vandaag zo lange tijd aan de leiding reed. Voor uh, Ruben Perez en voor Andrei Amador. En daarvoor aan zagen we hem net weer eventjes rijden. De eenzame koplopen nu, maar het zijn echt maar... Hele kleine verschillen op dit hele, hele smalle weggetje. Maar de koploper is daar, Edvald Hagen. Nog 10 kilometer te klimmen voor Edvald Hagen. Hij rijdt onder de boog door. Daar zie ik Pateski wegrijden. Kazaren die daar achteraan springen. Dan Mollema die het gaatje niet kan dichtrijden. Ja, Mollema, je moet toch een beetje explosiviteit hebben op dit klimmetje. Want anders dan ga je het gewoon niet redden. Chavanel opnieuw. Die probeert dan wel het gaatje dicht te rijden. En dan kan Mollema aansluiten. Fofonov is uh, gezien. We zien ook Julien Fares die uh, gezien is. Maar ja, de verschillen zijn nog steeds niet groot. Zij inmiddels ook onder dat uh, boog uh, door... ...van de 10 kilometer. En dan Mollema met de moed... ...der wanhoop aan het wiel van... sin van Hel nu. Vier achtervolgers hebben we. Vier achtervolgers die uh, daar... ...proberen dat gat uh, dicht te rijden. En er zit er zelfs nog eentje tussen. Ja. Jonathan Hiver, Sebas. Ja, Jonathan Hiver inderdaad. We zagen hem net uh, rijden. En die rijdt op een seconde of 10. Hiver voormalig skill. Tegenwoordig Soor so Sun ...op een seconde of 10 van Edvald-Bouwasson-Hagen. En dan is dus dat groepje inderdaad met Bouke Mollema op deze verneinige, lastige rotklim. Ik kan het niet anders zeggen. We zagen net dat de ploegleiderswagen van Euskartel... gewoon niet meer op gang kwam. Die moest aan de kant omdat Ruben Perez dus gelost was. En die probeerde weer op gang te komen, maar die stond daar stil. Ik hoop dat hij dadelijk op tijd weg is... als dadelijk de eerste renners uit dat peloton aankomen. van Hagen dus aan de leiding. De Noor met een lichte voorsprong op die Fransman... op Jonathan Iver. Bouke Mollema gaat. Bouke Mollema is vertrokken uit de achtervolgende groep. Dit was een echte demarage. Een demarage met Panache. Daar zat de snit wel goed op. Bouke Mollema is nu in zijn eentje in achtervolging. Hij rijdt weg uit het groepje met Chavanel, met Pateski en de anderen. Maar Boasson Haken rijdt nog steeds in zijn eentje op kop. 9,5 kilometer nog te gaan voor hem. We weten dat hij zo meteen die afdaling krijgt. En we kijken naar de klim. Hoe smal het is. Het is inderdaad een soort veredeld bospad. Meer is het niet. Leuk voor een mountainbiketochtje, maar met een wegwedstrijd om dan eroverheen te gaan, dat uh, waag ik te betwijfelen. Ik zie Chavanel nu achter Mollema aanspringen, maar die heeft toch echt serieus een gaatje. Mollema op weg in ieder geval naar de man die achter Boas van Haken aanrijdt, achter Rivera. Dat zou prachtig zijn als ze in ieder geval dan met z'n tweeën kunnen proberen om naar uh, de Noord toe te rijden. En inderdaad, ja, ik zei het er net al, maar ik moet het toch nog wel eventjes herhalen. In een koers als de Tour de France vraag ik me toch echt af of je over zo'n, zo'n smal op pad naar boven moet rijden in de finale van de koers. Het is een prachtige omgeving, maar eigenlijk kan het niet. Wij rijden weer een uh, diep donker bos in. Je ziet bijna geen hand voor ogen meer. De zonnestralen door de bomen heen. En als ik een etage naar, hoge, naar boven kijk, zie ik Boa Sonnaga rijden met daar volgens mij Mollema kort achter, Gio. Mollema kort daarachter. Ja, uh, Iver zit daar natuurlijk nog uh, tussen. Mollema heeft hem wel in zicht, maar ja, het is maar een uh, donkere weggetje met uh, veel bochten erin vlak voor die top. Mollema Zit inmiddels wel op één kilometer van de top. Maar dit ziet er toch wel mooi uit hoor. Hij schokschouderd zijn, maar dat moet hij ook. Hij geeft alles om in de buurt te komen van die achtervolger. Want nu rijden we naar voren. En nu kijken we ook naar het peloton. Oh, Contador gaat weer. Contador vertrekt weer. Het is alweer hetzelfde verhaal als gisteren. Hij blijft het maar proberen. Hij krijgt een van de slekjes achter zich aan. De gele trui die springt dan mee. En waar is dan Kedel Evans? Kedel Evans zit daar verder naar achter. Het is Jelle van Endert die... Als eerste de aansluiting krijgt Basso ook. Uh, uh, Frank Slek krijgt dan ook de aansluiting. En zo komt dat hele spul weer bij elkaar. Want het is een reprise van de etappe van gisteren. Aanval van Contador. Het zal niet de eerste zijn. En vooraan rijdt Boasson Hagen nog steeds. Dik in de laatste kilometer van deze klim. En dan ben ik benieuwd naar die afdaling richting Pinerolo In de laatste kilometer dus van de Pramartino. Daarachter op 10 seconden Jonathan Hiver. En een seconde of 7 daarachter Bouke Mollema. Die moet proberen om bij Hiver te komen. En dan volgt nog die afdaling. Maar ja, Boasson Hagen die kan ook heel goed afdalen. Thor de winnaar van gisteren, die vertelde dat ook nog. Na afloop van de door hem gewonnen rit, ik en Boas kunnen prima dalen door onze ski-ervaring uit het verleden. En hij heeft dus die tien seconden te pakken op Hiver, daarachter kort Mollema. En dan op dat smalle weggetje in het peloton ook al die pogingen, Gio. Zeker, we kijken nog steeds naar die Boas Hagen. Dat is het voordeel inderdaad van de Nooren ten opzichte van de Groninger Bouke Mollema. Je kunt er wel heel noordelijk wonen, maar in Groningen ja, geen berg te bekennen, ook geen sneeuw. Terwijl nu Boas boven komt op die coot de Pramartino en dan begin aan het moeilijkste gedeelte. Knap van Mollema, want die pakt zomaar Iveren in zijn nekvel echt. Hij gaat er ook voorbij. Mooi ziet dat eruit. Bauke Mollema ontketend. De klimmer uit Groningen. Kan die ook dalen in de ronde van Zwitserland? Af en toe dacht je, nou, het zit er niet helemaal in hoor, dat dalen bij Bauke Mollema. Maar nu moet hij het wel bewijzen. En daar gaat Contador weer. Contador gaat weer met Andy Schlek in het wiel. Dan hebben we daar een van de beklechten van de gele trui hebben we erbij zitten. Zij zitten toch nog een eindje verwijderd van de top. Ook Cadel Evans sluit aan. Contador komt, komt opnieuw niet weg. Waar zit jij, Sebas? Wij zitten vast achter de ploegleiderwagen van Rabobank, Frans Maasen. Ja, dan zou je denken, ga er even naast rijden en vraag hem naar de kansen nog van uh, uh, Bouke Mollema. Maar dat kan genees. Zo smal is die weg hier. Je moet echt achter elkaar naar boven rijden. En uh, Mollema, horen we nu, heeft 15 seconden achterstand op uh, Boazonhagen. Hier ver, daar achter, dus kort achter, het groepje met Chavanel ook nog wel dichtbij hoor. 30 seconden slechts achterstand op Boas Ja en als die klim al zo smal is. En jij voorspelde het Rio Die afdaling is ook zo smal. Dan hoop ik dat het dadelijk allemaal goed gaat. Wij gaan achter de groep met Chavanel. Ook beginnen aan de afdaling van die Pramartino. Eén koploper dus. Boas en daar vlak achter Bouke allemaal. Ja Hiver gaat er bijna uit hoor. Die moet met zijn voet uit pedalen. Die doet het gewoon niet goed in zo'n bocht. Het zijn gewoon hele vervelende bochten. Werd wel uh, verteld door de mannen die vanmorgen het parcours hebben gereden. Ze liggen gewoon niet lekker. Je gaat eigenlijk, die drijft gewoon onherroepelijk naar buiten. En Jonathan Iver in het gezelschap van Bouke Mollema kon het stuur nog maar net houden in die afdaling. Maar goed, hij zit nog steeds op de fiets hoor. Hij achtervolgt nog steeds met uh, Mollema. En zo, ja, daar gaat hij eruit. Iver ligt eruit. Mollema blijft op de fiets. Ja, als je eenmaal aan het klooien bent in zo'n afdaling, dan blijf je dat doen. Iver is uh, gevallen. De televisie meldt Bouke Mollema. Maar die zitten er gewoon lekker naast door. Het is Jonathan Iver die eruit gaat. En Bouke Mollema doet het keurig. Eén achtervolger nu nog op Bouwasson Hagen. Een Nederlander, een Groninger. Een man die pas nog, op, nog niet eens op de fiets zat. Die pas laat begonnen is met wielrennen. Bouke Mollema. Mollema in de achtervolging op Bo Hagen. En beginnen we toch een heel klein beetje terug te denken aan die dag in 2005. Pieter Wening, die toen de wereld verraste door Kleuden. Of is het nog te vroeg voorlopig? Rijdt nog altijd Bouwasson Hagen dus aan de leiding. Maar Bouke Mollema is op weg naar de Noord. En het is inderdaad een verschrikkelijk gevaarlijke afdaling. Met allemaal onoverzichtelijke bochten die stel, stel, stel naar beneden lopen. Maar Bohagen, dat is dus de leider. En daarachter dus op een seconde of tien, Bouke Mollema. In het peloton voorlopig even wapenstilstand. Uh, hoewel ik nu Contador weer op de pedalen zie staan. Maar hij doet dat in het wiel van uh, Ivan Basso met Andy Schlek en Kendel Evans aan weerszijde van hem. En Wat doet Evans? Gaat Evans aan? Nou ja, jammer, jammer, jammer. Dan krijgen we dat net weer niet uh, te zien. Maar uh, daar gebeurt van alles daar uh, in dat uh, peloton. Maar ze zitten voorlopig nog bij elkaar. Het is een soort status quo. De gele trui zit er ook nog steeds bij hoor. Thomas Verkler, peloton rijdt op 4 minuten en 53 seconden van de koploper van Edvald Boasson-Hagen. Zij hebben nog uh, een stukje van de klim te gaan en dan begint die afdaling. En dan ben ik benieuwd hoor, de slekjes. Hoe gaan ze meekomen? Boasson-Hagen nu in de afdaling is er nog niet bij. Het verschil ze loopt zelfs op. Boas van Hagen is een betere daler dan Mollema. 34 seconden, Sebas. Voor de Noor. 34 seconden inderdaad. In het uh, diepe, donkere bos heeft hij dat bijeen uh, gereden. Het lijkt wel een jungle. Zo nu en dan waar je doorheen rijdt. Waar ze een keer met een uh, trekker doorheen zijn gegaan. Om daar een smal weggetje te maken. Waarover dan nu dat hele toerpeloton naar beneden moet. Ik neem aan dat hij ver weer op de fiets zit. We hebben hem niet zien staan langs de kant van de weg. En zijn dat punt toch al Lang en breed gepasseerd. Boas Hagen is aan de leiding. Mollema, de achterstand loopt op. Johnny Hogeland wordt ingelopen door het achtervolgende peloton. Ik zie daar Andy Schlek, komt dat door. Die pakken gewoon Johnny Hogeland terug. Dus zijn vlucht is inderdaad een chasse patat geweest. Een vlucht om niks, die niks opleverde. Hij heeft veel inspanningen gepleegd, maar het heeft tot niets geleid. Want hij rijdt nu in dat peloton van de klassementsmannen. Rob Ruig hebben we nog steeds niet teruggezien... na die valpartij aan de voet van de laatste beklimming. Dus die heeft vandaag gewoon het slagje gemist... Hij zat er iedere keer zo mooi bij. Niet één keer buiten de top 50 geëindigd in deze Tour de France. Onvoorstelbaar knap. En nu komen de mannen, de klassementsmannen, over die top van de Pramartino. En gaan we beginnen aan die afdaling. Die afdaling waar ze allemaal doods en doods bang voor zijn. Ze hebben hem wel allemaal bekeken in de aanloop naar deze Tour. Ze hebben hem verkend. En dat is maar goed ook. Want als je dit niet verkend hebt vandaag en je wordt hier als door doorverrast... heb je echt een groot probleem. Deze afdaling richting Pinerolo. Vooraan nog steeds Boasson-Hagen alleen aan de leiding. Inmiddels in de laatste vier kilometer. Ik moet er gewoon om lachen, want Jonathan Hiver, die verstuurt zich weer. Ja, sorry voor die jongen. Maar het gaat natuurlijk absoluut niet lekker als je er één keer uit bent gevlogen. Als je er twee keer uit bent gevlogen, dan gaat zo'n derde keer ook komen. En deze was wel grappig om te zien. Want er gebeurde gelukkig voor Iver verder niks. Hij kwam in een soort garage terecht, in een soort carport terecht. Parkeerplaats naast de weg. En kon net een auto ontwijken die daar keurig geparkeerd stond. Moest wel weer omdraaien om uiteindelijk weer de afrit af te rijden. Daarbij die car en dan weer op de weg te gaan uh, rijden. Uh, Boas van Hagen is inmiddels uh, beneden hoor. Die heeft het lastigste stuk gehad. En oh, daar in het peloton is het gewoon de gele trui. Die brutaal de leiding heeft genomen in de afdaling. Thomas Veukler denkt: weet je wat? Ik ga het gewoon proberen. Maar oh, dan gaat hij ook bijna eruit, Thomas Verclair. Samuel Sanchez en Contador nu. Wat een geweldige afdaling. Ik kan het niet anders zeggen. Oké, okay, het hoort er misschien niet in. Misschien moet je je afvragen of dit wel bij het wielrennen hoort. Dit soort steile wandrijden. Maar aan de andere kant, het is toch natuurlijk prachtig. Het is sensationeel om te zien hoe die klassementsmannen elkaar bestoken. Nu zijn het Sanchez en Contador die los zijn. Eén van de slekjes erachteraan. Maar ik zie nergens Evans. Ik zie de andere slek. En uh, Verclaren is inmiddels weer op de fiets. En Sanchez en Contador, de twee Spanjaarden, weer samen in de achtervolging. Maar we hebben nog steeds die koploper. We hebben nog steeds Hagen op het vlakke nu. Twee kilometer nog te rijden, was. 2000 meter en dan is hij bij zijn tweede etappezege uit de Tour. Want ik vrees voor uh, Bouke Mollema en de Rabobank-fans en de Nederlandse fans dat de etappezege gaat naar uh, die uh, noor, naar Edvald Hagen die nog uh, dus ruim anderhalve kilometer te rijden heeft. Thank you. Contador gaat het doen hoor, met Leeuwenhard. Hij heeft aangekondigd dat hij in deze etappe zou aanvallen. We verwachten hem allemaal op die call van de eerste categorie. Die klimt naar Sestrier, maar toen wachtte hij gewoon. Maar nu doet hij het in de afdaling. Hij neemt alle risico. Hij moet ook wel, hoor, want als je geen risico neemt... ja, dan kom je er gewoon niet weg natuurlijk bij die mannen daar vooraan. Bij die andere klasse mensenrenners. Dus denkt Contador, ik doe het in de afdaling. Sanchez is de enige die op afstand kan volgen. En ook Verclair zit er gewoon nog bij. Boasson in de laatste kilometer. 42 seconden. 42 seconden is het verschil naar Bouke toe. En dan op een seconde of 50 de groep met Silver Chavanel. Het is gebeurd. De Ritze, Ritzege gaat normaal gesproken naar Edvald Boas Sonhagen. Of hij moet nog pech krijgen in die laatste kilometer. Edvald Boas Sonhagen gaat het gewoon doen. De man die ooit Gent Wevelgem won. Die dit jaar toch zo hard ten val kwam in Vlaanderen. En nu gewoon weer keurig op de fiets zit. Hij is er weer hoor. Hij heeft hij heeft al een overwinning te pakken in deze Tour de France. Hij heeft al een etappe gewonnen. Maar nu gaat hij zijn tweede etappe pakken. De Nooren staan gewoon op vier na vandaag. Jongen, jongen, jongen. Daar kunnen wij nog de schoenen niet eens van poetsen. Van de Noorse wielrenners in deze Tour. En het zijn er maar een paar hoor. Maar deze gaat bijgeschreven worden: Edval Boasson-Hagen rijdt af op de finish. Hij balt al het vuistje. Hij is blij. Hij kijkt al naar voren. En heeft een glimlach van oor tot oor op het gezicht. De wagen van Christian Prudom erachter. Nu gaan de armen al bijt uit elkaar. Edwald Boas van Hagen komt hier aan. Op die prachtige boulevard. Op die prachtige weg met die galerij daar langs de kant. Langs de Gelateria. Langs de ijssalon. Hij heeft de etappe gewonnen. En daar gaat Veuclair opnieuw. Oh, die gaat exact op dezelfde plek waar zijn landgenoot Jonathan Iver ging. Hij maakt zelfs een sprong. Niks aan de hand met Veuclair. Maar die gaat tijd verliezen hoor. Die gaat tijd verliezen. Veuclair die... Uh, en nu in de achtervolging moet. En dan ben ik benieuwd naar de verschillen. Ik wacht op Bouke Mollema. Waar is Bouke Mollema? Komt daar Bouke Mollema aan? 29 seconden zijn we alweer weg sinds de finishpassage van Edwald Boasson Zonhagen. En dan moet Bouke Mollema hier komen op weg naar een ereplaats. Maar het is geen etappeoverwinning. 40 seconden het verschil tussen Boasson Sonhagen en Bouke Mollema. 40 seconden het verschil tussen de bloemen. En een tweede plek. En eigenlijk niks. En hierachter wordt nog gesprint. en wint Sandy Cazar het sprintje. Die wint hij van Julian El Fares. En dan kijken we naar de mannen natuurlijk. Die voor het klassement gaan rijden. Ze hebben elkaar gevonden hoor. Alberto Contador hier. Er wordt geklapt naast mij bij de Spanjaarden. Samuel Sanchez daar in het wiel. Twee Spanjaarden. Die het klassement in ieder geval een beetje op de kop gaan zetten. Zij pakken kostbare tijd uh, terug. Want er is nog een aardig gat hoor. Een aardig gat met uh, de achtervolgers. Ze zijn het natuurlijk nog lang niet binnen, terwijl wij nu weer een finish krijgen. Ik ben benieuwd wie er nu over de streep komt. Het is uh, uh, Iver die over de streep komt. Hij is in elk geval binnen. 1 minuut en 25 seconden. Wat heeft hij een moeilijke afdaling gehad, zegt die Jonathan Iver. En hier krijgen we weer mannen binnen. Opnieuw mannen die uh, over de streep gaan komen. Kijk weer eventjes de weg af, want de, de televisie laat het allemaal niet zien. Die zijn natuurlijk bij Alberto Contador en de strijd om de gele trui. Want dat is natuurlijk veel belangrijker. Contador en Sanchez Samen, Verclair, alleen in de achtervolging. Waar zit hij? Zit hij achter Evans? Zit hij achter Andy Slek? Zit hij achter Frank Slek? Of rijdt hij er toch nog voor? De gele trui dus in de problemen. En hij krijgt alleen, het gaat zeker niet dicht met Alberto Contador. Wij kijken de weg af naar voren. Daar zien we een aantal mannen rijden. Daar zien we een tweetal zelfs rijden. Even kijken wie dat zijn. Uh, dat is niet uh, Contador. Nee, zeker niet hoor. Dat zijn uh, achtervolgers. Basso, die daar in achtervolging is. Basso, we zien Philippe verder voorrijden. Nu krijgen we weer een finish. Amador komt binnen. Leukemans uh, komt binnen. Die is dan ook in ieder geval over de streep van van Cansele. Maar nu zie ik dan uh, de gele truidrager rijden in zijn eenzame strijd. Het is echt een gevecht van man tegen man. En we blijven er gewoon bij. Want het is spannend om te zien wat er allemaal gaat gebeuren. Wie komt daar over de streep? Dat is Ruben Perez. Ik dacht heel even dat het Samuel Sanchez al was. Maar waar zitten Sanchez en Contador dan. De tv is in ieder geval compleet de regie over deze koers kwijt. Zo chaotisch is het in die afdaling geweest. En nu zijn we weer bij Contador en Samuel Sanchez. En als ik dan naar achter kijk, ja, dan zie ik wel een paar mannen rijden. Dat moeten dan mannen zijn die nog belangrijk zijn voor het klassement. Terwijl ze nu de straten inrijden van Pinerolo. Sanchez op kop, Contador in het wiel. Het werd al gezegd, voor vandaag zijn ze bondgenoten. Morgen mogen ze elkaar weer bekampen. Als we op weg gaan naar de top van de Galibier... Naar Serge Chevalier. En dan komen ze de bocht door en hebben ze nog één kilometer te gaan. En ben ik enorm benieuwd naar de tijdsverschillen. De tijdsverschillen, dat willen we weten. Tussen Contador en de rest. Want we krijgen die melding niet meer. De jury geeft de tijdsverschillen niet meer. De Tour Radio geeft de tijdsverschillen niet meer. Het is echt een beetje klassiek. Boris Bozic komt hier uh, nog over. De... Nee, dit is uh, Marcaat, of uh, Leukemans trouwens. Dan was het eerste uh, Bozic die daar over de streep kwam. Leukemans komt nu pas over de streep voor van ik meld hem nog maar even. Dan krijgen we Chalingi zometeen. Chalingi die dan op de streep afkomt met Kevin de Weert En met Nicolas Roach. Die persen er nog een sprintje uit. Nou, het gaat natuurlijk in principe nergens om. Maar toch een ereplaats. Chalingi zal nooit gedacht hebben dat hij in een bergetappe nog zo goed zou rijden. Ja, en nou zien we het. Hiernaast vallen ze allemaal stil, de Spanjaarden. Contador en Sanchez worden bijna op de streep. Teruggepakt door de broertjes Schlek. Die daar in het wiel nu komen. Koenigo's. ...zit daar in ieder geval nog bij. En dan ben ik benieuwd wie er verder bij zit. De bolletjestrui, Jelle van Endert, rijdt daar ook nog gewoon mee. Cadell Evans zit daarbij. Nee, die mannen lopen geen schade op. Sterker nog, we krijgen hier de finish van Frank Slek... ...die dan het sprintje nog wint van de achtervolgers... En dan ben ik benieuwd wat er gebeurt met de gele trui. Zij zijn binnen op 4.30. Daar gaan we even rekenen. Want waar is de gele trui? Daar komt de gele trui de bocht door. Samen met uh, Ivan Basso. Die komen nu af op de streep. 4.30 was dus het, uh, de achterstand van de boertjes Schlek. Van Cadel Evans, van Contador, van Sanchez. Op de winnaar. Nou, en hier komt hij op oh, 4.52. Hij verliest uh, 22 seconden. Maar dat is bij lange na niet voldoende om de gele trui te verliezen. Maar ze komen wel dichterbij. Cadel Evans stond op 1'45. Die pakt dus dik 20 seconden terug op Thomas Veclaire. Maar Veclaire wordt straks gewoon nog in het geel gehezen. De beslissingen die komen de komende dagen als we echt het hooggebergte ingaan. Als we de Galibier overgaan en als we naar Open US rijden. Aard Vierhout, heel even straks hebben we uitgebreide tijd... maar heel even kort nog voor het nieuws van Vijver... wat we iets hebben uitgesteld in verband met deze finish. Er uh, is dus heel veel energie verspild. Eerst even voor Rini. Bozon Haak is wel fenomenaal... Hè? als je gisteren tweede wordt, de hele dag mee bent en nu weer dit doet. hè? Twee jaar geleden werd hij al het uh, nieuwe wonderkind van Noorwegen genoemd... gezien zijn leeftijd en zijn prestaties. En, en dat, dat zet zich heel langzaam steeds verder en verder door. En als je in deze Tour twee etappes wint... dan, uh, ja, dan kan ik ook bijna niet meer van langzaam spreken. Dit is gewoon de top waar je in rijdt. En dan twee van dit soort overwinningen pakken dan achter elkaar...